In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de Alvet-Bunschoten, 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Nieuwegein-Zuid en Maarse 4 kilometer. Tussen Knopend Oude Rijn en Utrecht Centrum zijn twee rijstroken dicht. Daar staat een vrachtwagen dwars. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam, 9 kilometer. A8 richting Amsterdam bij Oostzaan, 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk en Knopend Badhoeverdorp 10... A12 daarna richting Utrecht bij knooppunt Oudrein 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt der 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt der 4 kilometer en de richting Hoek van Holland bij Nieuwekkerk aan de IJssel 3. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 6. En 247 Hoorn richting Amsterdam. Voor het schouw 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <truimertijd>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 De Three Degrees, When Will I See You Again, zeggen wij tegen u. Goedemorgen Zandvoort, hartelijk welkom vanuit Hotel Hoogland. En we gaan vandaag een leuk programma van twee uur voor u maken. Live dus vanuit Hotel Hoogland. De techniek vandaag is in handen van Thomas de Jong, die er al heel veel zin in heeft en klaar staat. De redactie van dit programma werd gedaan door Gerry Rutte en Yvonne Roosendaal. Koffie wordt door onze eigen don de grabber ingeschonken en dus gaat het goed hier. Mijn naam is Rob Petersen en naast me zit Gerry Rutte. Gerry, goedemorgen. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Ja, leuk programma weer. Ja, He? programma weer. Ja. Um, ja. We beginnen om tien over tien. Noortje zit al tegenover ons. Noortje Oli Müller en die gaat het hebben over uh, paal 66, het boek van uh, Volkert Bloemen. Ja. En dat komt in het uh, museum uh, het podium. Hè? Vandaag, vandaag. Ja, ja. Om 10.25 uur komt Fabienne Deesker. samen met uh, Connie Leeuwdewijks. En Fabienne is uitgekozen om de hoofdrol te spelen. in de Notenkraker. met Kerst. Dat is wel heel bijzonder. Uh, om 10.40 uur komen Femke en uh, Andrew. praten over. Ja, hoe ging het uh, van het Strand en Plazant? Hoe ging het het seizoen? Hè? Ze ja. zijn aan het afbreken, zijn afgebroken, denk ik. En na het uh, eerste uur krijgen we om 10 uur. 10 oh, uh, uur 11, uh, Nou, 10 minuten over elf. Dat lukt dus. Noemen, ja. <laughs> de Roze Kunstlijn, dat is iets heel bijzonders. En uh, Fred Rozenhart, alias Bob Rosé, gaat er ons daar alles over vertellen. Heel benieuwd. Om 11:25 uur 25 komen Arjan de Boer en Marga de Boer... van fysiotherapie uh, De Prinsenhof. Ja, ze hebben allebei een master behaald... Dat is, nou, dat is een wel bijzonder, hè? We dus een mooi onderwerp. Gaan we eens even kijken bijzonder. wat, allemaal wat? Ja. Ja. En wij sluiten af om 11.40 uur met niet zo'n leuk onderwerp. En dat gaat over huiselijk geweld. En Laura van der Voorn gaat ons daar meer over vertellen. Ja, wel een heel nuttig onderwerp. Een onderwerp. We gaan om daar eens even ja. aandacht ja. aan te besteden. Ja. Kortom, ja, Noortje. Ja. ja, vertel eens, paal 66. Weer de laatste ja. zaterdag van de maand, dus we ja. hebben weer een museumpodium. Ja, Het is vanmiddag van drie tot vier en we beginnen om kwart voor drie, dat is de inloop. En wij hebben vandaag Volker Bloemen met een lezing over zijn boek, paal 66. En dat boek dat gaat over Zandvoort, 1850 tot 1950. Hij vertelt iets over hoe het tot stand gekomen is... hoe hij zijn onderzoeken heeft gedaan... maar ook wat uh, anekdotes uit het boek. En dat betekent dat we boven in de zaal zitten. We zitten dus niet beneden, want we zijn volop uh, met de roze kunstlijn bezig. Dus beneden wordt er van alles nog wat ingericht. Dus we hadden geen ruimte beneden. Dus iedereen moet even naar boven... En dan uh, gaat Volkert een uh, lezing uh, geven. En ik ben zelf heel nieuwsgierig wat het gaat worden. Dus uh, hij uh, heeft een kleine try-out gegeven en het lijkt mij heel leuk. Ja, zo'n mooie periode, die beslaat honderd jaar. We zitten ja, twee ja, wereldoorlogen ja, ja, in, je hebt de ja, ontwikkeling in de techniek. Ja, ja, uh, je hebt uh, Zandvoort als badplaats die helemaal ja, groeit. Ja, uh, en uiteindelijk, ja, rond, uh, de oorlog weer wordt afgebroken voor een groot deel. Maar het is wel een ja, hele mooie periode van Zandvoort ja, natuurlijk. ja, ja. ja. Nou, het, uh, het entree is uh, natuurlijk voor de jeugd uh, gratis. Museumjaarkaart is gratis. En voor de mensen die geen museumjaarkaart hebben is het 2,25. En daar wordt in de pauze een drankje geschonken. Nou, okay. ja, dus bijna gratis ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk bijna gratis. Ja, ja. Ja. En dan kunnen de mensen het boek ze, Kunnen ze misschien ook waarschijnlijk te kopen? Koop? Te koop, ja, ja. Oh, dat, o, dat boek is ook ja. ja, te kopen. Nou, dan kan het het natuurlijk gelijk dan <laughs> ja, anders, ja. Alles, ja, ja. Maar ja, maar dat zijn gewoon uh, ja, dingen en natuurlijk wel ja. uh, wat ja. bedoeld. Heb je het boek al gezien? Het boek ligt in het museum al uh, oh, koop. Okay. Heb je het zelf of? al gezien? Ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar ik weet wel. Uh, het, dit is de, kant, de volkant, Ik heb het ook nog niet gelezen. Maar, uh, ja. Ja, het is natuurlijk de bekende Paal 66, ja. uiteraard. Ja. ja. ja. En, uh, ik neem aan dat er ook flink wat foto's in staan. waardoor het ja. allemaal heel levendig ja. wordt. Ja. ja. ja. ja dus het, ja, ik ben reus benieuwd. Ja, zeker. Het museumpodium is, uh, ja, is dan. Ja, wel heel duidelijk weer nou, wat gekoppeld. Ik, wat ik ook wel ja. weer leuk vond is, we zijn dus nu uh, ook bezig met die roze kunstlijn. En dat is toch wat meer deze tijd. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is ook een, een, een misschien de, de extreme van modern. En toch een beetje historisch erbij. En dat vind ik gewoon zo'n leuke combinatie. Mm. Dus ik had zoiets van, ik vind het ja, is mooi. Uh, ja, Het museum is natuurlijk ja, wat dat betreft ook uh, multi-inzetbaar. Ja. Allerlei uh, ja. facetten. Ja. Dan lees je toch weer in de krant laatst uh, dat de gemeente zou zo, over nadenken om het pand te verkopen. Ja, ja, ja, maar er ja. stond één zinnetje in het stukje in de krant. Hm. En daar vestig ik dan weer mijn hoop op. In 2014 gebeurt er nog niets. Nee, oh, nee. dat is dat is dan toch weer. Ja. Ja. En dan denk ik bij mezelf, we blijven positief. Ik blijf ja, elke ook doen. leuk ja. organiseren. Ja. En er zijn een hele hoop vrijwilligers die enorm hun best doen in dat museum. Die daar alles voor over hebben. Ja. We, ja. we kunnen het niet maar weg doen. We kunnen het niet missen ook. Dat nee, kan, ik denk kan we het heel empijant worden. Misschien dat er een verandering moet komen in, in wat mensen ja. dan willen. Hè. Is dan toch de strijd tussen oud en nieuw? Ja. Blijf je, blijf je houden. Ja. Dat blijf je altijd houden. Ja. Maar er wordt genoeg aandacht besteed aan uh, het oude Zandvoort. Ja. En draait nu ook een. Uh, heeft de vorige expositie een filmpje gedraaid. Dat is over Zandvoort uh, gemaakt. Dat hebben twee uh, stagiaires hm. van de Kunstacademie gemaakt. Ja. Dus we zijn er volop mee bezig. Ja. Ja. Ik denk ook ja. niet dat Zandvoort het museum uh, eigenlijk weg moet ja. doen. Het nee. moet de gemeente eigenlijk. En dom blijven. Ja, maar weet je Het hoort. Nou, er wordt dan gekeken, de kosten zijn natuurlijk uh, berenhoog. Ja. Ja. Dat ja. begrijp ja. ik ook wel. Ja. Ja. Maar goh, is misschien ook het is eens handig zijn. om de declaraties van de heren wethouders eens na te gaan. Ik bedoel, dat speelt overal. Het speelt overal, ja. Ja. En al die ja. plannen die ja. niet ja. doorgaan? Ja, ja. ja. ja. ja. Maar nou, het, is, het is een ja, beleid. Dat... We krijgen een gemeenteraadverkiezingen. Dus ja. Ja. ik denk dat dit zeker een issue moet zijn voor een ja. aantal partijen om ja. hier dus mee te doen ja absoluut dit is wel het raakt wel heel veel van het woord nee mooi dat uh, volke bloemen dus vanmiddag uh, ja weet ja. dus ja, vandaag nou, en ik zou ja. zeggen kom in grote getalen en dan gaan we lekker in de pauze een drankje en dan uh, heb je toch tijdens het boodschappen nog even een uurtje cultuur ja, het is goed weer dus uh, ja, het daarom is het mooi je, weer zonder ja. uh, ja. weer naar buiten toe ja. ja. ja. oké okay, goed nee, fijn ja. nou dan gaan ja. wij over tot een stuk een beetje alternatieve muziek vandaag, maar dat uh, is nog wel eens een keer leuk. Anders dan, uh, worden we zo saai en dat is niet de bedoeling. We gaan luisteren naar L0, Ain't No Sunshine. Ain't oh, No Sunshine when she's gone. It's not wrong when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone. away, wonder this time when she's gone, wonder if she's gone to stay. Weer terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort bij CFM, live natuurlijk vanuit Hotel Hoogland. Gerry, het volgende onderwerp. Ja, dat is uh, ja. voor ons zitten Fabienne, Deesker en uh, Connie Lodewijks. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, Fabienne is hier omdat zij is uitgekozen om de rol van Ariana te. Amalia. Amalia. Amalia. Amalia. Amalia. Amalia. Okay. In de noten de Nood met kerst. Ja, kerst. Dat is een hele eer, denk ik. denk ik. Dat is wel heel spannend natuurlijk. Wat ga je doen, vertellen? Wat ga je doen, Ja, het is de kerstvoorstelling van The Stone Vision. En dan speel ik de hoofdrol. ik ben hoofd van een andere meisje aan de klas. En twee uit de klas boven mij. de klas Hoeveel zei je niet om te staan? Groep ongeveer. De hele voorstelling. Iets van 50 dan Wauw. dat is wel een eer natuurlijk om dan die mooie rol te mogen doen. Ja. Leuk. Even naar Corny. Corny. Die voorstelling. Kun je daar iets meer over vertellen? Het dan. In 8.000.000 uh, door minuten uh, Ja, ja. zijn eens heel hele, ja hele, hele, dat is hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, is dan merkte u inmiddels dat er in ons prachtige gesprek iets fout ging. En we gaan proberen of het nu hersteld is. We hadden wat technische problemen en u hoorde thuis allemaal echo's. En dat is niet de bedoeling, want dan zitten we met z'n vier aan tafel... en dan hoort u ongeveer twaalf mensen. En dat is niet de bedoeling. Dus uh, onze technicus Thomas Holt hierheen en weer in Hotel Hoogland. Live verslag. Hij probeert nu het uh, een en ander uit. Is het nu goed, Thomas? Nee, nu goed, Thomas? nee. Hij knikt van nee. Intussen tussendoor hoorde u wat uh, muziek van Sting... die we later eigenlijk hadden gepland. En uh, dat was dan muziek die na de noten kraken moest komen zo direct. Want dat is het, het nummer Russians, waar uh, in ieder geval Tsaikovsky. Uh, ja? Ja goed, nogmaals. Dus we gaan even uit de uitnaming wij vanuit Hoogland en we gaan nu wat muziek geven totdat de techniek ons ja, weer volledig gaat steunen. Tot straks. weer terug vanuit Hotel Hoogland, waar we een uh, nieuwe poging doen om uh, geluid te produceren, live geluid op uh, een zandwoord van de CFM. We gaan ja, op de, gewoon helemaal opnieuw beginnen, dat lijkt me wel zo aardig. Fabiana Deesker zit tegenover ons en Corrie Lodewijks. Er staat een S achter, hier. kan er ook niks aan doen. Dat erg, Ja, dat soort dingen... In, hè? Dat zit erin, staat Er staat een sje. Ja. Ja. Goed, Connie, even, even iets over de inhoud van die notenkraken... die jullie gaan uh, van, ja, voor, de voorstelling gaan doen. Vertel eens. Ja, de inhoud is dat de uh, taakos, die compilieert op de muziek... in 1892 op t zoek op bezoek van de directeur van de Tijssel Theater. Heb je zo'n Nou... bij CFM Zandvoort en uh, we gaan nog even een stukje muziek luisteren totdat de technische storing uh, verholpen is. En um, we gaan gewoon weer naar de muziek. all together round me ...naar uh, Goedemorgen Zandvoort op CFM live vanuit Hotel Hoogland... ...waar wij helaas wat uh, technische problemen hebben met uh, onze microfoons. ...waardoor u ons uh, mogelijk wel drie keer of vier keer tegelijk hoort. Dat is niet de bedoeling. Dus kijk even naar onze Marcus die, Marcus die aan de snelte is... ...om bij te staan in dit uh, technische probleem... Technische ...komt Nu inmiddels uh, een goed geluid een goed geluid. Lastig hebben hier natuurlijk ja, allemaal geluidsproksers en microfoons. We, ja. microfoon. we ja. horen onszelf niet en nu thuis wel. Laten we hopen dat het allemaal nu goed ging. Dus we blijven even doorpraten, zodat u in ieder geval iets hoort van ons. En dat wij even <tus> kunnen testen met onze microfoon totdat het, uh, het probleem is opgelost. We gaan het proberen, Marcus. Ja, ja. Goed, dat is ja. mooi. Nou, dan proberen gaan we het door. proberen. Ja. Nogmaals, welkom. Sorry, excuses voor de technische problematiek. Dat hebben we niet in de hand. Maar toch goedemorgen, nogmaals, hier op Stanford. van CFM, Gerry. Ja, we ja. waren begonnen met een met, gesprek in ja, drie keer de hè. Ja. Corrie die, die Lodewijk hier gaan. aanwezig. En Fabienne Deesker. Fabienne die is 13 jaar oud en die gaat uh, een heel mooie rol ja. dansen in de notenkraker. De hoofdrol gaat ze spelen. De hoofdrol. De hoofdrol. Ja, ja. Dat is toch wel uh, heel mooi. Fabienne, vertel eens. Uh, Amalia, ga jij dansen in de, de notenkraker? Dat is een nieuwe versie. He, en een andere versie van de notenkraker. ze zijn verschillende interpretaties. We zijn inmiddels uh, in deze technische pauze al aardig eigen praat. Maar uh, Fabienne, uh, dat moet een heel mooi gevoel zijn voor je. Ja, toch is heel leuk. Ja, dat is een prachtige, prachtige rol om te doen. Hè? Je vertelde net dat je heel veel zit te trainen en te oefenen, uh, Ja, het is nu nog de beginfase, dus het valt nu wel mee. Dus we hebben nu uh, twee keer in de week repetitie. Dus op uh, de en op zaterdag. Maar er dus worden natuurlijk nog veel meer repetities op zaterdag... dan de hele dag met de, uh, iedereen. Zomaar. Ja, nou, nou, dat is best wel veel buiten je school. Dus wat voor school zit je? Het is Conservatorium in Den Haag. Nou, dus ook daarvoor moet je naar Den Haag. Je kan wel dingen combineren dan, hè? Ja. Even kijken. Kijken naar Connie Lodewijk. Jij, ja, je bent natuurlijk een uh, fenomeen in, in de danswereld, maar zo'n jong meisje die je al lang kent, begrijp ik, hè? al ruim bijna tien jaar. Hè? Ja, was drie. Al drie. Ja. ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dan kun je iemand zo zien groeien. En je zei ook van jij, ze moeten daar streven om ooit soliste te worden. Dat is natuurlijk zag heel mooi. Je, zag je al dat het een talent ja. Uh, werd? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat was vrij slim. Uh, Oké. Okay. Al ja, drie jaar is het natuurlijk heel jong. Ja. Ze was zeker heel slim en heel, hoe noem je dat, reageren? Ze nam het op als een spons. En dat moet je ook hebben. Je moet de kwaliteit hebben. En je moet ook natuurlijk willen. En haar dat Ze haar een journalist te worden. En daar moet je wat voor doen, hè? En daar moet je wat voor doen. En daarom is het zo fantastisch, omdat in de grote klassieker de notenkraker dat mag doen. Bijzonder hoor. De notenkraker is natuurlijk vanuit, nou zeg maar, 1892 al op de planken. Maar iedereen, elke op wacht zijn eigen versie daar aan ja. En dat heeft hij, Tom Stubert, fantastisch uh, gedaan. En daar kan jij best iets over vertellen, toch? Uh, ja, ze hebben het uh, helemaal voor Nederlands zoals zij dat noemen. Dus ze uh, hebben, dus, zeg maar, ik ben Amalia in plaats van Clara. En ik heb een broertje dat Willem heet. En uh, mijn oom heet Oom Unico en zo. Willem. Dus, uh, oh. En ik... Uh, <laughs> Uh, zit zitten uh, in de familie van Wassenaar en uh, de stem is ja, okay, aan dus de dus duidelijke link Ja, oké, dus duidelijk een dat ja. gewoon ook een huis, hè? Ja, precies. Dat ja, was ja. het vroeger ook, hè? Ja, dat was vroeger ja, ook, ja, precies. Leuk. Ja, ja, leuk. En dat betekent, die, uh, is het ook een echte moderne versie, waarbij je dus heel, niet alleen afwijkt van het verhaal, maar ook qua dansen? Of is het echt een klassieke ballet? Uh, het is eigenlijk een mix. Het is heel veel acteren, ja. vooral ook. Maar het is ook wel echt een klassieke ballet. Ja. Oh, dat is ja, heel leuk om naar te kijken, ja, wel. Ik denk wel dat ja, dat is ja, een ja, leuke ja, ja. Maar Het leuke is, want wat ik ervan uit heb begrepen bij Ruxway uh, Productie, dat het van uh, amateur tot professioneel is. Ja, het is dus van alles. Amateur via de amateur was ook een auditie. En, uh, Hmm. van vier jaar doen mee en uh, ah, ja. de dansvakopleiding doen mee waar zij dan door voor uitgekozen ja. is ja. en plus dat er nog een, een of andere beroemde solist, ja. dat misschien wel geheim is, is ja. dat zo ja. eigenlijk nog? Uh, ik heb nog niks ervan gehoord ja dus dat is het geheim dat is ja. leuk ja. ja maar wie heeft haar nu uitgekozen uh, Tom Stewart die, um, kwam op school kijken bij de lessen en toen, uh, ja, toen Stuur, viel, werd jij daar uitgekozen? <laughs> jij <is> viel op. <laughs> ja, samen met een meisje uit mijn klas heeft hij ons uitgekozen. Wat leuk. Nou, dat is mooi, maar je zit op het conservatorium in Den Haag. Puur alles gericht op dansen. Hè? Ja. Is dat niet heel zwaar dan als je overdag en overdag oefen je ook moet doen? Ja, ja, nou ja het is In het begin was het wel uh, zwaar, maar ja, je went er ook aan, dus ah. het valt nu wel mee. Doe je nog daarnaast iets aan sport of is het puur nee? Alleen mee, hè? dat ja, is toch genoeg. Je hey, bent met een noodkaartje al 16 je 18 wordt ook groter. Continu wat je traint. Je traint steeds langer, maar je conditie wordt steeds groter en groter en groter. Dus je went er ook aan. En je gaat er ook steeds harder aan werken aan je techniek. En dat heb je echt nodig, vooral als je nog zo jong bent. Zeker. Ja. Nou mooi hoor. Ja ik vind het heel erg fijn dat jullie zijn. Wanneer is die uitzending? Wanneer is de voorstelling in Den Haag? Dat is de eerste kerstdag, tweede kerstdag, 27 en 28 december. Dat is een zware kerstvakantie voor jou wat dat betreft. En waar kunnen de mensen zich kunnen kaartjes kopen? Dat kan in het lus Theater en op internet, ldt.nl en de DDDD.nl 4D's? 5D's. 5D's.nl. Oké. Okay. Ja, ook bij het Nederlands gaat denk ik uh, aan de kassa. Ja, nee, nee, nee, dat ah, zou waarschijnlijk wel ook ja. wel En die antwoordkrantje in ongetwijfeld nou, wel aangesteed worden, denk ik, ik wel. Ja. wel maar 7 december zit ik op de negende rij. Goed zo. En als ik ouder ben, tachtig, zit ik op de tweede rij Dan is de zo'n Nou, <laughs> afgesproken. Nou, we gaan het wel Hey e, Fabienne, heel fijn dat je er was. Corineen Lodewijk ook heel erg bedankt. Sorry voor alle technische issues, maar niet onder controle bij ons helaas. En uh, we gaan even luisteren dat naar blijft. Sting en uh, Russians. Oh, ja. En dat is gebaseerd op een uh, Russische componist. Dus dat was de kleine link die hier achteraan zat. Dat oh, is mooi, dat is mooi. Dankjewel. Bedankt. voor ons zit. En het weet al, mensen die gaan praten over de strandtent uh, Plazant. Jawel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de strandtenten op, op strandvoort En ja, een merendeel daarvan is al afgebroken. En ja, rest ons nog alleen de vaste tenten. Gerrie. Ja, uh, Femke Sieperda en Andrew Voetelink zitten tegenover ons. Goedemorgen. Heel bekend, goedemorgen. Hey. Ik heb al gekis gezien, het is weg hè. De tent is weg. Het is, het is helemaal weg. niet meer te zien hè. Nee. Eén vlakte. Eén vlakte. Ja, het ging best snel hè. In ja, twee weken ja, tijd hebben het, jullie uh, hem... Uh, binnen acht dagen is alles dagen. weg. We hebben eerst alle inboedel eruit ja. gehaald ja. en binnen drie dagen was alle panden ja. weg. Ja, jullie deden het heel snel. Ja, ja, echt. Er stond ook een weddenschap op, dus vandaar ja, dat dat wat extra. Ja. Ja. Ja. Ja. We ja. moeten binnen drie ja, we dagen wegkrijgen en anders is een enorme grote natuurlijk. En er stond niet veel wind hè, dat scheelde ook hè, geloof ik. Ja, dat is dat nog wel. ja, met een paar sporen kan je het dan nog met veel mensen kan je het dan wel netjes afbreken. Dat is altijd wel gevaarlijk, ja. ja. Maar ja, jullie gaan dan uh, natuurlijk van de winter ook wat een en ander weer doen aan uh, al ja. het materiaal. Hè? Dus je zit niet stil. We ja. hebben vorig jaar even alles geschilderd. En uh, dit jaar gaan we ja, nog wat banken erbij maken, wat laansbanken En uh, dat gaan we Jullie gaan een dus beetje wat... andere indelingen ja. nog maken, ja. Hè? Ja. toch? Op het ja. terras? Ja. Uh, Iets meer, uh, meer plekken uit de wind, uh, oh, wat okay. meer schotten daartussen, wat ja. meer hoekjes, wat oh, gezelliger. Wat meer kleur op het uh, terras. Ja? Ja. Even wat, ja. uh, ja. wat gezelliger ja. En, uh, ja, dat is wel lekker. Dan kunnen mensen ook wat meer buiten zitten. Ze hebben ja, ook zowel als je met het wat de wind, waait, als je uit de wind kan ja. zien, is dat natuurlijk ook heel erg uh, plezierig. Maar moet je niet elk jaar schilderen? Of niet elk niet jaar. Er? Nee, nou, Als je het gewoon uh, goed afborstelt uh, en zo in de lood zit. Netjes uh, schoon dan. Ja, we doen eigenlijk om het, uh, om het jaar doen we een gedeelte. Dus de ene keer de, de feestruimte ja. en de andere keer de achterkant. Okay. En, um, het is ook wel, wel redelijk te doen als het eenmaal staat. Om gewoon, ja. uh, met, uh, en vooral ja. met goede verf. Ja. Uh, gewoon een rondje nog te doen en alle plekjes erbij ja, een een beetje een beetje te ja. werken ja. En zo. ja, het blijft onderhouden. Hè? Het is, het is een ja, opbouwen, afbreken. Ja, ja. Ja. ja, dat is. Wanneer begint het weer het seizoen van februari? Jullie? Gaan we weer beginnen. Ja, dat, ja, dus dan mag je eigenlijk... al uh, gaan bouwen op het ja. ja. ja, Dan mag je gaan bouwen. En draai je dan ook begin maart al? Of? Ja, uh, 1 maart hebben we een openingsmenu. En, oh, okay. en, uh, ja, Dat is ja. het <laughs> Die kunnen we de agenda zetten. Ja, er staat ongeveer binnen, binnen drie weken is alles opgebouwd. En uh, ja, ja, dat willen we gewoon altijd netjes doen alles afmaken dat het terras ook helemaal staat ja. en niet dat je halverwege nog, nee, nog allemaal dingen muur, moet bouwen we uit. willen gewoon alles klaar hebben ja. en dan gaan we ook ja, dan was het ja. dinsdag 22 graden en ik woon zelf aan de boulevard dan dacht ik van ja als je dan het afbreken bent dat is toch niet leuk hè? ja dat, is... ja, dat, dat, dat daar moet je niet te druk over maken we hebben een heel leuk seizoen dat gehad en volgende week is het hartstikke mooi weer en volgend jaar we hebben we hebben een heel leuk seizoen gehad ja met Seizoen inderdaad, ja. Ja, toch wel. Ja, we hebben ja. heel leuk gedraaid en het ja. was echt een heel fijn seizoen, heel veel ja. vaste gasten, veel ja. mensen die vaak terugkomen. Ja, het was heel erg uh, ja, verspreid over het ja. hele jaar. Ja. De, de, de zomer was, ja, daarvoor was, alleen... was het meer uh, in het weekend gebeurde het allemaal. Oh, ja. En nu was het echt. Uh, Elke dag, hè? Het was door de hele was week, week was het mee. verspreid, ja. dat het gewoon mooi weer was ja. en ja. ja, je had ook niet die hele mega drukke dagen. Nee. Het was netjes verspreid. Vele plekken om te doen, hè? Ja. Dat, uh, ja. Ja, ja. ja. Als je, als je uh, die, die pieken allemaal hebt, is het allemaal wel leuk. Maar dan rol je jezelf voorbij. Hè? Ja. Dat is, uh... ja, je kan, je kan ja. consequenter blijven op het moment dat, uh, uh, dat het over een langere periode mooi weer is. Dus je ja. kan um, in, je, in je inkoop je kan zorgen dat je alles genoeg hebt. Uh, personele invulling is makkelijker. Um, want ja, je weet dat morgen ja. is het weer een mooie dag. En dan dat is, waar. is het ja. er weer. Dus, ja. Ja. Uh, ja. Maar dat lijkt me een van de moeilijkste dingen. Dat is het juist inschatten en het regelen met personeel. Want als het slecht weer is, heb je misschien drie mensen nodig en als het heel mooi weer is, heb je er wel tien ja. nodig. Wij ja. hebben een stel ja. hele flexibele toppers, echt. Dat ja, we uh, wel zo ja. ja. ja, met z'n vieren altijd. Ja. Ja. Als het mooi weer is, we weer weer staan we er altijd. Er altijd. Er ja, ook. precies. En dat moet ook. Ja, en een, een ontzettend leuk team en daarbij wat, wat, uh, um, wat flexibele mensen via een uitzendbureau. Dus, ja, die hebben er een heel stel. Ja. Als je nou dus het echt heel hebt, mooi is, dan ja. kunnen we ja. hun oproepen. Ja. Ja. En uh, nou, we hebben een stel meiden lopen, die bel je op van nou, we zitten echt omhoog staan binnen 10 minuten staan. Ja, jullie hebben stoppen. fantastisch personeel. Ja, daar ja, ja, zijn we heel blij mee. Ja, ja dat is een kwestie van goed organiseren en uh, ja, voor ja, je spieren erin houden. Ze ook allemaal ja. weer terug. Ze komen allemaal weer terug als het goed is. Ja, sommigen gaan school doen en die gaan uh, deeltijd ja, bij ons werken. Ja, ja, ja. ja, dat kunnen we leuk combineren. En ja, dat uh, nou ja. vinden hun nou ook leuk. Ja, ze ja. willen graag weer uh, bij ons aan het ja, werk. Nou, ik kan me voorstellen. Ja, maar een restaurant aan zee, hè, dat is toch wel iets apart. Hè? Dat blijft uh, leuk om te doen. Uh. Ja, het is, heel, het is een hele bijzondere omgeving. Het is elke dag anders. Het is uh, nooit hetzelfde. Ja, we hadden en, uh, het net over de zonsondergang. He, want we wonen allebei ook aan het strand natuurlijk. En die zonsondergang gisteravond was ook weer zo prachtig. Ja, die was heel apart. Dat was echt uh, vooral met name toen de zon weg was. Toen werd de hele lucht oranje. En ja. een paar foto's gemaakt. Want dat vind je dan mooi om te roem. Maar dat krijg je niet goed op een foto. Dan moet je echt een hele goede camera voor hebben. Geen telefoon waarmee je dat doet. Maar ja, het, is wel, uh, het is wel ook wel een heel goed gevoel om te werken op, op zo'n plek. Hè, op zo'n locatie. Ja, en je ziet hem echt niet elke avond hoor. Dat, je, dat het je opvalt. Nee. Maar één keer in de zoveel tijd staan Inderdaad. we met de we staan. Ja, ja, ben, wel, heen, nou, ja, dat is ja, toch ja, wel, wel, wel heel mooi Ja, want altijd zijn we nog best wel voor bevoorrecht hier in ons landsport. Ja, ja, zeker. En ja. hey, gaan jullie nu met vakantie? Ja. wimke gaat ja. met vakantie, hè? Ik heb... ja, ja, we gaan uh, per 12 november gaan we, gaan we naar Curaçao. En 11 en uh, november. Met, uh, ja, november. En ja. de andere twee eigenaren. Goed, jouw mag Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat is misschien handig. John gaat iets later naar Tenerife En die ontmoet ik daar nog even. Nog even lekker gaan eten. En oh, nog even, ja, veel lampen halen. Dat is een goede plan. Dus ja. Vanaf uh, eind februari kunnen we weer eten bij Plaza. Uh, ja. Ja. ja, 1 maart uh, is de planning dat we open zijn. Dan starten we weer met, uh, met ons openingsmenu. Dat willen we er echt in gaan houden. Er wordt zo goed op gereageerd. Ja. En, uh, ja, dat is heel bijzonder ja en uh, Dus uh, dat, uh, per 1 maart uh, gooi je we dat weer in. En dat laten we dan weer weten via de krant. en Via ja, de uitnodiging ja. in de bus. Uh. Nou, we lezen het graag in de krant. Dankjewel dat jullie hier waren. Dankjewel. En alsjeblieft, prettig en wat rustig. De tijd voor de winter geweest. Voor de winter, om het zo te zeggen. Hebben jullie ook een mooie winter? Ja. Ja, okay. tot, tot. Prima, dan gaan we tot aan het nieuws luisteren naar Somebody to Love van Jefferson Airplane. Is. When the truth is